Drie uur. NTO Radio 1 met Pieter Jan Hagens. Ze deed goede zaken voor de Nederlandse land- en tuinbouw. in een land dat het verder met de democratie niet zo nauw neemt. Hier in het politiek café van Radio 1 vandaag is ze zometeen te gast. net terug uit China. Minister Carola Schouten. na het internationaal met Sofie Verhoeven.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 De politie is interne onderzoeken gestart naar elf politiemensen... die kaartjes van S zouden hebben aangenomen. Minister Bijleveld is blij dat het Openbaar Ministerie concludeert... dat Nederlandse militairen geen strafbare fouten hebben gemaakt... bij de F-16-bombardementen op strijders van IS in Irak en Syrië. Het OM heeft vier incidenten onderzocht tussen oktober 2014 en juli 2016 waarbij mogelijk burgerslachtoffers zijn gevallen, zegt Bijleveld. In één uh, geval is er geen sprake van, uh, van burgerslachtoffers. In drie gevallen is dat zeer aannemelijk. Maar de piloten hebben heel uh, gericht de procedures uh, gevolgd. En er is dus niks strafbaars uh, vastgesteld. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk voor ons om, uh, om te weten. Minister Blok en Lavrov zijn tijdens hun ontmoeting in Moskou... niet nader tot elkaar gekomen. Ze hebben onder meer gesproken over de situatie in Syrië... het onderzoek naar de crash van vlucht MH17... en de vergiftingszaak Skripal. Het belangrijkste is dat we met elkaar in gesprek blijven, zeiden ze. Brieven en foto's van deelnemers aan het tv-programma Boerzoekt Zoekt Vrouw... zijn door een beveiligingsfout tijdelijk openbaar toegankelijk geweest op internet. Omroep KRO en CRV zegt niet uit te kunnen sluiten... dat documenten bij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 Rusland gaat de berichtendienst Telegram blokkeren. Dat is een concurrent van WhatsApp met naar eigen zeggen wereldwijd 200 miljoen gebruikers. De berichten bij Telegram worden versleuteld, zodat derden ze niet kunnen lezen, ook de geheime dienst FSB niet. Die won een rechtszaak tegen Telegram, maar het bedrijf wil de versleutelcode niet geven. En daarom wordt Telegram binnenkort geblokkeerd. In Breukelen is de machinist van een graafmachine vanochtend omgekomen. Tijdens bouwwerkzaamheden viel een heipaal op de cabine van de graafmachine, zegt de brandweer. De heipaal is omgevallen op het uh, kraanwagentje waar de machinist nog in zat. Die is bekneld geraakt. Uh, ja, zijn collega's hebben 112 gebeld en hebben ook met een andere kraan die heipaal uh, verwijderd. Nou, toen de ambulance ter plaatse kwam ja, was het helaas al te laat en is de persoon ja, helaas overleden.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 Er staat inmiddels 70 kilometer file. De meeste files staan in het zuiden van het land. Onder andere al drukte op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Beesten en Knopendel is de tijdverlies 20 minuten. Op de A28 van Zwolle naar Groningen moet het verkeer het meeste geduld hebben. Tussen Staphorst en Zuidwolde namelijk 40 minuten oponthoud door een ongeluk. Het goede nieuws is dat alle rijstroken daar wel weer vrij zijn... dus de vertraging neemt nu wel af. Op de A29 bergen op Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beijerland... een half uur oponthoud. Daar zit een gat in de weg, de rechte rijstrook is voorlopig dicht. En in het zuiden ook nog veel vertraging op de A58 van Breda naar Eindhoven... tussen Tilburg en Moorgestel, vijf kilometer rijdend verkeer. <tied>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 Syrische president Assad werd deze week getroffen... door een aanval van de Amerikaanse president Trump via Twitter. De aangekondigde aanval met slimme raketten... die laat vooralsnog op zich wachten, maar lijkt toch ook wel weer onafwendbaar. Na half vier praten we erover door met Jaap de Hoop Scheffer... oud-minister van Buitenlandse Zaken en ook oud-secretaris-generaal van de NAVO. Nu eerst, net terug uit China, landbouwminister... en vicepremier premier namens de ChristenUnie, Carola Schouten. Pieter-Jan Hagens. Vandaag. Hartelijk welkom mevrouw Schouten. U uh, bent net geland, hè, vanochtend uit uh, China. Vannacht, ja. Ja. En nu alweer hier. Ja. We waarderen het zeer. Uh, u maakte onderdeel uit van een delegatie uh, die naar China ging. De premier was natuurlijk ook. Hebben we allemaal uh, gezien en gehoord. Lambert de Bruin, allereerst. Was de reis van Carola Schouten goed te volgen via sociale media? Alsof ik erbij was, Pieter Jan. <laughs> ja, het ministerie volgde mevrouw Schouten op de voet. En wat ik me daardoor de hele week al afvraag... hoe smaakten die Chinese aardbeien? De Chinese aardbei smaakte heel erg goed. Dat was ook een, een, in, die werd ook gekweekt in een kast, dat was heel bijzonder. Het was net alsof ik gewoon een, een stukje Nederland binnenstapte toen ik daar binnenkwam. De complete kas was neergezet door Nederlandse kassenbouwers. Er stonden ook echt, echt namen van Nederlandse bedrijven nog... op de leidingen die daar liepen. Ze zijn ons dus gewoon aan het kopiëren? Nou, niet wij, wij, er zijn, in, de missie, in de handelsmissie waren ook kassenbouwers mee. En, en die verkopen ah, dat natuurlijk gewoon. Ah, okay. Maar die aardbei die smaakte heel Nederlands. Okay, nou, het was allemaal te zien op een filmpje gedeeld door uw ministerie. Want ja, dat ministerie twittert dan misschien wel veel. Maar zelf bent u er niet zo'n fan meer van, volgens mij. Neem nou uw Twitter-account. Het is een beetje stilgevallen na 17 juni 2014. Een gedenkwaardige dag. Want die laatste tweet <laughs> ging over het leenstelsel. Volgens de VVD hoeven meerjarige masters... bijvoorbeeld in de beta-techniek niet op steun te rekenen... als het leenstelsel er komt, uh, Twitterdu. Hashtag studieschuldenstelsel. Ja, wat is er na nou die ene tweet gebeurd? Is ja. het gehackt door boze VVD'ers? Nee, ik, uh, ik, ik, op, op, op, op enig moment dacht ik... van het kost me heel veel energie. en uh, de, de, de, de hele discussie discussies waar je in terecht komt en ik vond dat uh, het leidde mij af van mijn werk en ik dacht ja het eerste waar ik toch voor aangesteld ben is om mijn werk goed te doen en uh, ik uh, heb toen besloten om te stoppen met twitteren. Ja. Ja, wel, ik ben een beetje een, een, ben een passieve volger. Ja. Dus ik het wel de in de je ja, ook, ja. ook het Facebook-account opgezegd nu, of niet? Daar heb ik nooit zoveel mee gedaan. Uh, er is een Facebook-account aangemaakt... ook toen ik uh, nog Tweede Kamerlid was door de ChristenUnie. En uh, dat, uh, dat hebben de mensen van de ChristenUnie allemaal netjes uh, ah, okay. gevuld. Maar daar heb ik zelf nooit zoveel mee gedaan. Dank, Langert. Direct door naar de ministerraad Daar Komt u namelijk nu net vandaan, mevrouw ja. Schouten. Is er lang gesproken over die, die dreigende miljardenclaim van de NAM... nu de gaskraan dichtgaat, daar? Ik mag nooit uit de ministerraad klappen. Dat doet altijd ja, de dus. minister-president in de... In de... Nou, die had het er zelf ook over, dus ik dacht... Nee, en daarom weet u waarschijnlijk allemaal al wel... wat er wel en niet gezegd is in de ministerraad. En ik laat het altijd graag aan hem over. Maar we hebben veel belangwekkende onderwerpen. Nou, onder andere Syrië uiteraard hebben we ook nog wel besproken. Ja. En het is niet dat u na die lange vliegreis dacht... ik doe even, even een klein tukje hier, want dit onderwerp gaat mij toch niet aan. Nee, je moet altijd heel goed opletten in de ministerraad. Ja, is, ja dat vind ik wel. Het zijn belangwekkende onderwerpen waar je het over hebt. En uh, dat, uh, dat, uh, dat gaat echt over de grote keuzes die gemaakt moeten worden. Dus daar moet je goed opletten. En ik heb vannacht overigens ook nog best goed geslapen. Hoor. Ook dat in de vliegtuig. Het oh, was wat? een klacht van de uh, voorganger van mevrouw Schout. Hè? Lodewijk Asscher. Uh, die noemde Rutte een bionische superman. Die niet moe te krijgen was. Is dat iets wat u ook wel zo ervaart? Dat... Hij heeft buitengewoon veel energie. Dat kan ik bevestigen. Ja. Ja. Dus ja. het is heel knap hoe hij dat allemaal volhoudt. En ook combineert. En ik zat uh, vannacht in hetzelfde vliegtuig als hij. Dus uh, uh, we hebben allemaal wel even geprobeerd. Te, te slapen. Ja, terecht, lijkt me. En fijn dat u dan uitgerust en fris bent, want er is ook meteen... weer van alles aan de hand op uw terrein. De Oostvaardersplassen natuurlijk weer. Hè. Er zijn betonblokken geplaatst om te voorkomen... dat dieren daar weggehaald worden door actievoerders. Dan denk ik, ja, bent u blij dat u weer terug bent? <laughs> nee, het is altijd heel goed om in Nederland te zijn. En uh, ik vind het wel jammer dat, dat deze discussie zo hoog oploopt. En het is natuurlijk al een paar weken dat dat zo is. Um... Het is al een paar jaar. Ja, alleen het is natuurlijk ook dit jaar wel extra uh, nou ja, naar voren gekomen... ook door de, door de, de lange en koude winter. Um, en uh, het is ook goed, denk ik... Het, gaat, het ligt bij de provincie Flevoland. Die zijn degene die het gebied beheren. En die hebben ook gevraagd om een onderzoek... Van, uh, dat door geleid wordt door de heer Van Geel. En die komen ook uh, volgens mij eind volgende week uh, met hun rapport... waarin ze ook aangeven wat nu structureel een goede situatie... Ja. voor de Oostvaardersplassen zou. Wat zegt u tegen die actievoerders die de beste da dieren... Pardon, daar? Willen ophalen. Ik heb uh, vanochtend al gezegd, en dat wil ik ook al herhalen... dat het goed is denk ik om nu weer uh, alles een beetje tot rust te laten komen. En ook, uh, maar geen, dat komt het niet, geen... hè? want het komt elke winter weer terug. Sorry dat ik u onderbreek. Dit, dit, dit onderwerp het blijft maar terugkomen. Ja, en daarom is het denk ik ook goed dat er nu fundamenteel wordt gekeken... door die commissie van Geel, wat er nou moet gebeuren bij de Oostvaardersplassen. En uh, het, de, de provincie Flevoland heeft opdracht gegeven voor dat uh, rapport. Dus ja, die, dat, die zijn ook degene die daar de keuzes in gaan maken. Maar ik denk dat het goed is om niet deze ja. situatie elk jaar weer opnieuw te krijgen... en om te zoeken naar een oplossing uh, die, uh, die echt uh, perspectief biedt. Okay, laten we naar een heel vrolijk onderwerp voor u gaan. Dat is namelijk goed nieuws over de zuivelindustrie in Nederland. Die heeft afgesproken dat uh, melk duurzamer geproduceerd gaat worden. Dat betekent dat veevoer hier weer in Nederland verbouwd zal worden... in plaats van dat we het uit Zuid-Amerika uh, halen... waardoor het tropisch regenwoud voor die soja gekapt moet worden. Dat plan is van de sector zelf... Ja. Daar heeft, u, heeft u er überhaupt bemoeienis mee gehad? Maar nee. Misschien achter de schermen? Nee, dit is echt een, een, een rapport dat uh, uh, zowel de, de commissies ingesteld... door uh, LTO en Enzeto, dat zijn inderdaad de sectorpartijen... In de, in de, uh, bij het melkvee. En um, zij hebben ook zelf gezegd... Uh, dit rapport zullen wij omarmen. Dus uh, ja, ja. dit is ook iets waar wij niet gelijk de opdrachtgever voor zijn geweest. Maar ik vind het heel waardevol dat ze dat gedaan hebben. Ja, duurzamer dus uh, die zuivelindustrie uh, gaan regelen. Dat betekent dus dat uh, er veel... Meer grasland nodig is voor die boeren om voor dat veevoer te zorgen. Ja. Hebben ze dat grasland? Is dat grasland er? Weiland? Er is grasland, alleen het, het is natuurlijk in die zin ook wel een, een advies wat ook consequenties zal hebben, want uh, het als we dat zelf zo gaan doorvoeren, dan zal dat betekenen... Um, dat er natuurlijk ook sommige boeren misschien wel meer grasland zullen moeten gaan aankopen. Maar grasland is ook wel heel goed voor de duurzaamheid. Want in grasland wordt ook bijvoorbeeld uh, door de structuur... wordt daar koolstof in opgeslagen. Dus het is ook goed voor de milieudoelstellingen. En het komt wel overeen met een doelstelling die ook in het regeerakkoord is uh, geformuleerd. Namelijk dat we meer naar een circulaire landbouw moeten. Dus een landbouw die de productie ook meer... Uh, uh, die, die bijvoorbeeld inderdaad met veevoer dat meer lokaal doet... Uh, ook de kringloop eigenlijk die je er weer in gaat brengen met mest. Um, en in die zin uh, past het ook wel Kijk, weer bij dat de doelstellingen wel, uit de regio. Het is ook een beetje raar begrip voor de Nederlandse landbouw... als je ziet hoeveel wij exporteren... om dan te spreken van een circulaire economie. Ik bedoel... Wij, produceren voor eigenlijk de hele wereld zo'n beetje inmiddels. Ja. Op dit kleine stukje. Ja, land. maar het gaat er met name om van... als je het over circulair hebt... Uh, waar komt het, het voer voor de beesten vandaan? Uh, kun je, hoe kun je je mest ook weer afzetten? En loopt dat dan weer helemaal rond in een kringloop? Dus het gaat er nog ineens om... wat doe je nou met de producten die daaruit nee. voortkomen... maar hier het hele productieprocessen. En ook de Stichting Natuur en Milieu is enthousiast. He, las ik over, uh, over deze actie van uh, de landbouwsector zelf. De zuivelindustrie. Gaan we naar China... Waar u dus net vandaan komt, nou, was het een zegentocht? Het was een, een, een bijzondere handelsmissie. We, hadden een, um, we zijn natuurlijk met vijf bewindspersonen daar naartoe gegaan. Iedereen had ook een eigen groep uh, ondernemers uh, uh, bij zich. Ja. Um, wij hadden een groep van meer dan veertig bedrijven en kennis, kennisinstellingen. En, um, dat waren zo'n ruim 70 deelnemers. En uh, daar zijn uh, goede contacten uit voortgekomen en ook nog contracten. Ja, daar zullen we het zo ook over hebben, toch? Ja. Even China, was u er wel eens eerder geweest? Nee, dit was mijn eerste keer. Wat maakte het meeste indruk? Uh, alles is zo enorm groot en massaal. Uh, als je bedenkt dat uh, Beijing aan inwoners uh, ongeveer evenveel inwoners heeft als heel Nederland... dan uh, dat is één stad. Dus alles is enorm massaal. Ja. Moest u nou ook uw, uw laptop wissen voordat u daarheen ging? En uw telefoon? Want dat, dat wordt aangeraden, toch? Als je daarheen gaat, want alles wordt afgetapt. Ik heb uh, meegekregen dat er inderdaad heel veel... Uh, uh, nou ja, dat er ook verhalen in de, in de kranten stonden over alle beveiligingsaspecten. Uh, maar zoals u weet doen wij daar... Zelf nooit mededelen, oh, Wat klinkt dat ernstig, nee. Frank? Ja, maar het klopt wel. Het stond in de Volkskrant. Dus, ja, uh, ja. <laughs> dan klopt het. Nee, en het, is, uh, het is ook voor Rusland al eerder. Hè? Maar nu gaat dat inderdaad steeds verder. Uh, dat dat, dat risico is blijven steeds groter geworden. Dat ze nu met leentelefoontjes... die ze ook daarna weer uh, moeten inleveren... Ja, uh, ja maar mevrouw Schouten... doet daar dus geen enkele uitspraak over. Nee, nee, nee in daarom, was, zat, dus, ja, maar daarom stond het in ja. de Volkskrant. Dan, dan weten we toch goed. Nog eventjes bij die, die, in de politieke context blijven. Dan zullen we zo ook... Even Even horen welke mooie contracten daar afgesloten zijn. China noemt zich een democratie. En dat is het natuurlijk bij lange na niet. We weten allemaal van de mensenrechten schendingen. Uh, het heeft een, een, een politiek van, je kunt zeggen, communistisch kapitalisme. Uh, hoe, hoe moet je daar als, als, als Nederlandse politicus op handelsmissie notabene? U bent daar om, om geld te verdienen toch eigenlijk. Hoe, moet, hoe bent u daarmee omgegaan? Um, en, het klopt, je moet daar, uh, het is, we weten dat daar ook inderdaad aspecten zijn in dat land... die niet stroken met uh, de uitgangspunten die wij hebben in onze de democratie. Dat is wel zacht gezegd, hè? Ja, nou, dat, maar dat onderken ik. En, dat, um, en wij, um, dat wordt ook aan de orde gesteld, zoals dat ook altijd gebeurt uh, op die missies. Oh ja? Heeft u dat zelf aan de orde gesteld? Ik heb zelf ook nog wel hierover gesproken. Ja, en, uh, ook uh, toen ik uh, met de regeringsvertegenwoordiger sprak. Ja. En, um, en wat, wat, wat was het onderwerp dan, precies? Daar heel dit was natuurlijk op het terrein van landbouw. En daar hebben we gesproken ook over het recht op water en op uh, voedsel en ook op uh, uh, rechten voor arbeiders daarbij. Mm -hmm. um, uh, dus uh, daar, worden ook, daar worden wel opmerkingen over gemaakt. En hoe reageren ze dan? Uh, nou dat, wordt, ja, dat is een algemeen verhaal, maar daar, uh, ja, daar, gaan niet hele, daar gaan niet hele discussies over gevoerd worden daar. Maar ik denk dat het, uh, je moet daar altijd wel aandacht voor blijven vragen. Ik denk dat maar is dat ongemakkelijk is. om het dan aan de orde te stellen in zo'n gesprek? Want zij zijn dan staan er niet echt voor open. Hè? geven ze ook heel duidelijk aan. Uh, want wij, wij zijn niet gediend van uh, commentaar van buiten. Dus hoe gaan ze daarmee om dan? Ja, maar dan vind ik nog wel dat wij het moeten benoemen. Zoals we dat ook hebben toegezegd aan de Kamer. En uh, uh, ja, of dat nou ongemakkelijk is of niet. Uh, het is uh, een, een aspect dat wij opbrengen. Nou, ongemakkelijk is misschien één ding. Maar de vraag is dan natuurlijk ook, komt het binnen? He? Wij Nederland tegenover China, toch een reusachtig land... een enorm rijk land en machtig land tegenwoordig. Wordt er dan een beetje meewarig gedaan? Of, of zeggen ze, nou, het is goed dat u het zegt... en we zullen er wat aan doen? Nee, dat wordt, dat, ja, dat, dat, dat, wat nou precies de impact daarvan is... Ja, ik denk niet dat het een op een zomer te zeggen is... dat Nederland komt langs en opeens gaat China uh, heel anders doen daarin. Uh, maar ik vind het wel belangrijk dat we daar gewoon uh, aandacht voor vragen. En dat hebben we ook gedaan. Ja. Zijn, wat zijn we nou eigenlijk ja. meer? Een land van dominees of van kooplieden, Frank Hendricks? Nou, ik denk toch... Kooplieden en domineer als het kan. Hè? En dat is toch uh, wat makkelijker als je wat kleiner land bezoekt. Uh. Maar ik vind wel, het is toch. Ik heb zelf ook in Rusland een tijdje gezeten. En dan kun je zeggen, heel veel zakenmensen zeggen dat ook. Van het heeft helemaal geen zin. En hou maar je mond. En... Maar er zijn natuurlijk toch een, altijd is er een aantal mensen. Dat, zich, dat opkomt voor de rechten. Dat de mensenrechten daarin. onder hele moeilijke omstandigheden daarvoor vecht. Dus is het toch wel van belang dat als er dus een bezoek komt. Dat dat, dat, dat dat dan toch aan de orde komt. Voor die paar mensen die dat proberen om daar iets. Ja. Doet u het daar ook voor, mevrouw Schouter? Voor de, voor de, als het ware om de politieke activisten in zo'n land een hart onder de riem te geven? Ik denk in het algemeen, we hebben ook met China ook een mensenrechten-dialoog. En uh, je kunt zeggen, ja, je levert dat nou wel iets op? Nou, als je het niet benoemt, weet je zeker dat er, dat het, dat er niks aankomt. Dus ik denk dat het goed is dat Nederland daar ook uh, die dialoog voert. Ja. En. Uh, nou ja, omdat wij daar ook uh, belang aan hechten. En ik begrijp dat u niet op, uh, zo zwaar op tenen bent gaan staan daar in China... dat dat uh, negatieve resultaten heeft gehad voor deze handelsmissie. Nee, maar dat, bedoel, dat, is ook, dat, zijn, ja, dat zijn punten die je gewoon aankaart. Tegelijkertijd. Uh, heel veel producten die wij hier in Nederland ook hebben. Uh, al komen uit China. Dus ja. er zijn al heel veel handelsrelaties in China, met China. En. Uh, ik, nou, het is ook goed. Wij hebben daar ook een. Uh, We hadden bijvoorbeeld ook kennisinstellingen bij ons. En als je daar de Wageningen Universiteit noemt. dan gaan er heel veel deuren open. Want uh, heel veel Chinezen kennen de Wageningen Universiteit. omdat wij daar. Um, omdat ze daar ook veel kennis hebben over uh -huh. productie van voedsel. En. Één een van de grote vraagstukken in China is uh, voldoende voedsel voor de bevolking. 1,4 miljard inwoners, um, waarin uh, ze veel monden moeten voeden. En um, ook nog eens een kwaliteit van voedsel uh, moeten hebben die hoog is. Ik uh, weet mogelijk dat er ook redelijk wat voedselschandalen zijn geweest in China. Dus bij de bevolking is er uh, ook, ook nou, niet automatisch vertrouwen dat nee. de kwaliteit hm. goed is. En Nederland heeft die kennis ook in huis om te zorgen dat het voedsel uh, geproduceerd kan worden daar... met een hoge kwaliteit. Ja, Chinezen die hier in de Nederlandse supermarkt... melkpoeder uit de schappen haalden... omdat het melkpoeder daar in China niet van goede kwaliteit was... Ja. om het maar zacht te zeggen. Wat is, als je het dan hebt over die voedselkwaliteit... wat natuurlijk een gigantisch onderwerp is in zo'n groot land... wat is het dan wat Nederland hier kan doen? We hebben de kennis, dus die brengen we ook over. Om maar het voorbeeld van die aardbeienkast nog te hebben. Daar, zijn we, daar zetten we niet alleen de kassen neer. Dus daar verkopen we niet alleen de kassen. Maar we leiden daar ook de mensen op die die producten produceren. En dan. Dus er waren ook kennisinstellingen bij, HBO-instellingen, MBO. Zodat we ook dat totale pakket eigenlijk aanbieden. Waardoor we ook aangeven van: als je die materialen hebt, dan moet je dit en dit doen om te zorgen dat die kwaliteit van die producten ook. Ja, om wat voor bedragen hebben we het dan? En hoeveel bedrijven gaan hier, hier aan meedoen? Wij hebben uh, deze afgelopen week uh, contracten en samenwerkingsovereenkomsten gesloten... met een bedrag van om en bij de 200 miljoen euro. En is dat wat u verwacht had? Of, is dat, of overtreft dat de verwachtingen? Nou, je, je weet ook niet of dat dit nog alles is. Er zijn natuurlijk ook heel veel relaties gelegd. Zo'n missie is niet alleen om daar ter plekke alles in één keer af te tikken... maar ook om weer uh, nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Um, dus het kan ook zijn dat daar nog uh, meer uit gaat komen... Maar ik uh, denk dat het een, een mooi teken is dat de, de Nederlandse agrissector uh, hoogwaardig ja. is. Dat hij echt wat te bieden heeft. En dat het ook in het buitenland gezien wordt. Dat is een resultaat die 200 miljoen, waarvan u zegt, daar kan ik mee terugkomen. Nou, ik vind het een, een behoorlijk bedrag. Ja, en ik, ik ben ook trots wel op mee zijn en die, uh, die daar uh, ja. natuurlijk willen die geld verdienen, maar die zien ook duidelijk een rol uh, dat zij zeggen wij kunnen gewoon ervoor zorgen dat er in China ook voldoende voedsel van goede kwaliteit is. en We willen daar ook graag een bijdrage aan leveren. Er was nog een ander heet hangijzer, het ging over Nederlands kalfsvlees dat mag weer naar China geëxporteerd worden. Dat was sinds de uitbraak van de gekke koeienziekte in de jaren negentig, was dat verboden. Ja. Nu kan het weer wel. U beschikt kennelijk ook over diplomatieke gaven dat u dat uh, voor elkaar heeft gekregen. Is, was dat lastig of ging dat vrij gemakkelijk? Dit is een discussie die al heel lang speelt. Het was vanuit de jaren negentig nog. Toen uh, inderdaad de BSE uh, uh, in, ook in Europa uh, er was. En, uh, en Nederland heeft uh, ongeveer 17 jaar een discussie gevoerd met China. Over de kwaliteit van het vlees. En dat de kwaliteit van voldoende niveau is. Dat China het ook weer zou kunnen importeren. Ja. Ze hebben heel veel mensen achter de schermen ook aan gewerkt. Dat is een wat veel eer om dat alleen uh, aan mij toe te schrijven. Maar ik ben wel blij uh, dat we nu dus inderdaad aan de Chinezen hebben kunnen laten zien... dat wij hoge kwaliteit leveren. En dat het ook dus nu geïmporteerd mag gaan worden in China. Ik vroeg me af, gaan die kalveren levend naar China? Of? Die kalveren die, die gaan als vlees naar China. Als vlees? Ze worden hier geslacht? Ja. Oké, okay. omdat er net zo'n hele rel was he, over een Australisch schip... waar, uh, ik geloof, honderden of misschien wel duizend lammertjes zitten knikken. Dode kalveren waren. Ja, ja, ja, klopt. Maar de Nederlandse kalveren die gaan... Uh, de schapen waren het volgens mij ook. In de Diepvries zullen die worden vervoerd, neem ik aan, naar, uh, naar China. Ja, Frank Hendricks, het belang van zo'n handelsmissie... met of zonder de koning, in dit geval... Zonder, uh, ja. ja. koning is natuurlijk vrij recent uh, nog daar geweest. Ja. Is dat nog een vraag in Den Haag? Of, of dat nou, belangrijk Ik weet wel dat die ondernemers daar nou ontzettend blij mee zijn als de koning. Ja, niks te nadelen van mevrouw <laughs> Schouten natuurlijk. Maar uh, die koning die opent toch wel deuren. Ik had zelf ook altijd een beetje met twijfels wat doet zo'n koning nou eigenlijk? Maar toen in Rusland... Uh, zag je toch dat politici soms een beetje nerveus zijn... als ze dan bij zo'n uh, staatsmachtige staatshoofd komen. Maar dan zie je dat de koning daar toch heel veel ervaring mee heeft... en dat hij ook met alle ega's wordt behandeld. En dat ook heel goed kan, hè? die gesprekjes voeren. Dus ik heb hem wel een dag gevolgd. Dus uh, ondernemers vinden dat uh, zeker een voordeel als hij meegaat, denk ik. Uh, en het is volgens mij politiek. Ja, de Tweede Kamer gaat er verder ook niet over, denk ik. Of de koning wel of niet uh, ik, me ik merkte wel dat uh, overheid sowieso van belang is. Dat je als je daar mee gaat en je kunt ook op overheidsniveau uh, praten. Uh, dus als ministers onderling. Uh, dat dat ook wel van grote waarde wordt geacht in, uh, in China. Ja, natuurlijk. Ja, ja, uh... ja, goed, de koning niet te onderschatten. Dus zeker op dit soort uh, handelsmissies. Uh, volgende maand gaat u trouwens alweer op een handelsmissie. Hè, met een grote delegatie. Dit keer naar India. Ja. Wat kunnen we daar halen? Of brengen. India is ook. Nou ja, een, een, we hadden het net over China hoeveel mensen daar wonen. India is een land waar ook de bevolking enorm toeneemt. En met vergelijkbare vraagstukken zitten over hoe zorg je ervoor dat er voldoende voedsel is voor iedereen. En voor Nederland is dat soms misschien ondenkbaar, omdat voedsel voor ons zo nou, bijna letterlijk overal voorhanden is. Maar in dit soort landen zijn dat enorme uitdagingen nog. Eh, waarin Nederland gewoon ook weer veel kan bieden om, om ja, technieken eh, daar ook weer te introduceren. Waardoor ze efficiënter ja. kunnen produceren. Maar ik vond het wel dat u zit dan op zo'n handsmidst heel dicht hè, tegen die uh, zakelijke belangen van de agrarische sector aan. En je ziet het ook steeds, jaarlijks heb je zo'n agrarische beurs... en er wordt altijd gejuicht als onze export weer omhoog gaat... en nu ook weer met die kalveren. Terwijl je tegelijkertijd rapporten krijgt van... ja als wij inderdaad al die milieudoelstellingen willen gaan halen... dan wordt dat wel heel moeilijk met zo'n grote agrarische sector. Dus hoe kan de minister aan de ene kant juichen als onze export steeds groeit... En tegelijkertijd ook zeggen... we gaan ons aan die normen van Parijs bijvoorbeeld houden. En het gaat er ook om welke export wij hebben. Uh, wat ik net aangaf... Uh, de, grootste, uh, de, de, de grootste contracten... die nu in deze missie zijn afgesloten... Zijn, gaat bijvoorbeeld over kassentechnologie... over uh, babyvoeding... over allemaal aspecten... wat niet meteen uh, allemaal gelijke producten zijn. Het is heel divers. Het, het gaat over heel veel uh, zaken... Die, die daar ook verkocht worden. Uh, en tegelijkertijd... Uh, kunnen wij heel efficiënt produceren. Daar zijn wij goed in als Nederland. En dat draagt ook bij aan de milieudoelstelling. Maar toch begrijp ik dat niet helemaal. Want u zegt China, daar hebben we mooie contracten. Frank zegt het ook. En, en India gaat u nou naartoe. Nou. We gaan zo'n beetje de hele wereld voeden, geloof ik. Vanuit, vanuit Nederland. Dat kalsvlees, dat wordt diepgevoren naar China vervoerd. Ik neem aan per vliegtuig dat is toch allemaal niet zo duurzaam, lijkt me. Of zie ik dat nou helemaal verkeerd? Nee, maar tegelijkertijd zijn wij op dit moment... naar heel veel landen aan het exporteren. Het is niet zo dat dat nu opeens meer is met China. En... Nog meer vliegtuigen dan, denk ik. Ja, Toch? Nou, er, gaat al, er gaan al heel veel vliegtuigen die kant op. Uh, maar het zijn niet alleen vliegtuigen, het zijn ook schepen. Het zijn ook verschillende manieren waarop je, je dat vervoert. En er zijn sowieso heel veel handelstromen. Um, uh, en tegelijkertijd um, uh, zijn die kalveren er hier. Um, uh, dus ja, gaat het ook vooral om van waar kun je ze ook verkopen. Uh, en de doelstellingen die we bijvoorbeeld... de commissie waar we het net over hadden over... die gekeken heeft naar de duurzaamheid van de melkveehouderij. Dat richt zich echt van hoe produceer je. Uh, dus dat zijn... Wel twee verschillende zaken. En het is van groot belang dat we ook uh, aan de doelstellingen van Parijs gaan voldoen. Maar juist doordat wij heel efficiënt produceren... kun je dus meer rendement halen, meer uh, productie aan voedsel ja, krijgen. Nee, ga... met, minder, met minder input. Dus de ja. export kan blijven groeien en om, we kunnen toch aan de normen gaan voldoen. Ik denk dat je ook kijkt, dan moet kijken wat voor export we allemaal hebben. Uh, wat ik net al aangaf, het is niet alleen maar producten... maar het is bijvoorbeeld ook kennis en, en, en bepaalde technieken die wij uh, exporteren. Overtuigd, Frank? Nou, ik ben Frank heel Hendricks. erg benieuwd. Hè. Laatst, ik bedoel, ik <tus> ben geen expert, maar laatst had je dat rapport... dat het toch wel heel erg moeilijk wordt met onze huidige landbouwsector... om dan die doelstellingen te gaan halen. Nou, mevrouw Schouten is daar denk ik wat optimistisch over. Maar we zullen wel zien of dat, of dat ja, gaat lukken. En dat wordt vast en zeker ook in de gaten gehouden. Dank. Corolla Schouten, voor uw komst hier na een zware, maar succesvolle reis door China. Graag dan. Nieuws via de NOS, Team Sunweb, de wielerploeg van Tom Dumoulin... die start met een nieuwe trainingsmethode. De ploeg begint een campus in Sittard, waar renners kunnen trainen en leven. In eerste instantie komen de leden van de talenten en de vrouwenploeg te wonen... en later kunnen dan ook de mannelijke profs daar terecht. Verslaggever Steven Dalenboud vroeg Sunweb-renner Roy Curvers... wat de voordelen van zo'n campus zijn. De, de hele normale dingen. van ja, hoe, hoe richt ik mijn normale dag in uh, als, als beroepsvoerrenner? Uh, wat doe ik met eten? Wat doe ik uh, met mijn training? Hoe, uh, uh, is een training zwaar geweest voor mezelf? Of uh, is het ook zwaar voor, uh, voor de rest van die jongens? Um, uh, heel veel dingen waar je als jonge renner aan, uh, aan twijfelt... Um, als je dat samen doormaakt, eh, twijfel je in één keer een stuk minder. En dan neem je die twijfel bij elkaar weg. En eh, heb je ook als, als, als ploeg, eh, bijvoorbeeld voor, voor eh, bepaalde testen of bepaalde sessies... Eh, moet je an anders een hele ploeg eh, bij elkaar eh, vliegen vanuit eh, alle uithoeken van Europa. Ik eh, kan nou bewijzen van op een, op een woensdagmiddag als er geen training gepland staat... Eh, even snel een uurtje bij elkaar en eh, kost geen energie meer. Kun je ook echt beter trainingen? De trainingen zelf, zijn die beter uh, met elkaar? Ja, kwalitatief kun je, kun je elkaar natuurlijk een beetje pushen. Wordt het, ja, het wordt eigenlijk meer een soort uh, voetbalclub... Uh, zoals het bij professionele voetbalclubs nu gaat...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 Ja, dat was sunwebrenner Roy Curvers... in gesprek met NOS-verslaggever Steven Dalebout. Nederland heeft begrip voor een militaire actie... op de gifgasaanval op het Syrische Douma. Maar lopen we niet een beetje op de feiten vooruit... als nog niet bekend is wie er achter die aanval zit? Premier Rutte heeft, geloof ik, Frank Hendricks... tijdens de persconferentie gezegd, waarschijnlijk... Ja, waarschijnlijk, heel, de Russen, uh, waarschijnlijk de Russen. Waarschijnlijk is Assad, hè, het Syrische regime van Assad, verantwoordelijk. En daar kwamen heel veel kritische vragen over eigenlijk ook. Oké, okay, daar gaan we het zo meteen over hebben. Met jou en met Jaap de Hoop Scheffer, oud-secretaris-generaal van de NAVO... en oud-minister van Buitenlandse Zaken. En zoals altijd gaan wij eruit met trending vandaag... met een bijzondere marathon vandaag, Lammert. Lammert de Bruin. Uh, ja, als je van Klaus een acrobaten houdt in ieder geval. Oh, nou, geweldig. Na het nws Sophie Verhoeven. NTO Radio 1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 In Breukelen is de machinist van een graafmachine vanochtend omgekomen. Tijdens bouwwerkzaamheden viel een heipaal op de cabine. Collega's hebben meteen met een kraanwagen de paal verwijderd. Maar de man in de cabine bleek overleden.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 Er staat ruim 100 kilometer file in Nederland inmiddels. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het druk. Tussen Everdingen en Bees is de vertraging alweer een kwartier. De A4, Den Haag-Rotterdam, tussen industrieterrein Plaspoolpolder en knooppunt Ketelplein, 20 minuten tijd verlies. Dat heeft te maken met een auto met pech die verderop staat... bij knooppunt Benelux. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam... is de verdraging een kwartier tussen Willemstad en Numansdorp. Komt er een spoedreparatie, maar die is inmiddels klaar. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem... heeft het verkeer verdraging tussen Os en Ravenstein. Ongeveer een kwartiertje. Er is daar een ongeluk gebeurd en daardoor is er een rijstrook dicht. Pieter-Jan Hagens. Eén Vandaag. Ja, goedemiddag. Welkom weer bij Radio 1 vandaag live vanuit Nieuwsport in Den Haag. Jaap de Hoop Scheffer, oud-secretaris-generaal van de NAVO... oud-minister van buitenlandse zaken hier aan tafel. Hartelijk welkom. Dank u wel. Frank Hendricks, politiek commentator van de Volkskrant ook aan tafel. En Lammert de Bruin natuurlijk. Eerst even de lichten van uh, meneer de Hoop Scheffer. Lammert, wat heb je aangetroffen op uh, de sociale media? Ja, ik heb zomaar het gevoel dat uh, meneer de Hoop Scheffer... Uh, Scheffer af, absoluut geen liefhebber is van uh, social media. Sterker nog, na de tweets van president Trump deze week over het al dan niet afvuren van raketten naar Syrië. Denk ik dat u social media misschien zelfs wel een bedreiging vindt... voor de wereldvrede. Wat vindt u ervan dat Trump zo explosief twittert... en dat Rusland daar dan weer op reageert, ook weer op social media? Dat vind ik, om het mild uit te drukken, vrij onhandig. Uh, om niet te zeggen schadelijk, want in het diplomatieke verkeer doet taal ertoe. En woordgebruik doet er enorm toe. Uh, en daar is Trump geen kunstenaar, geen woordkunstenaar, sterker nog. Uh, hij stuurt tweets, maar die tweets worden dan vaak ook weer heel snel herroepen. En luiden dan weer heel anders. Maar om uh, um, uh, op uw uitspraak te reageren... ik ben bepaald geen hater van social media. Uh, maar ik hoef niet van Facebook af, als u begrijpt wat ik, wat ik bedoel. Nee, nee, precies. Want wat daar ik, zit ik niet op. Nee, dat, dat uh, zag ik. Ik zag wel twee fake-accounts op Facebook... waarvan één eruit springt door slechts één bericht te hebben gepost... met één woord. En ja, dat is niet zo net woord. Dan moet dus ik dat, dan uh... door mijn broer zijn opgegeven. <laughs> <laughs> nou ja, als hij zo'n uh, taalgebruik uh, bezig... dan, uh, dan, is het niet dan best. zou dat kunnen. Nee, ja. uh, het komt erop neer dat als je het positief uitlegt... Uh, liefdebedrijven met elkaar. Uh, maar goed, uh, om even terug te komen op Trump. Uh, Poetin, dat is de andere kant van het verhaal natuurlijk... daar heeft u volgens mij ook niet veel mee op... want volgens informatie die ik hier in de Haagse wandelgangen opving... zou Poetin ook niet zoveel met u op hebben... maar des te meer met uw vrouw. Oh... Nou, dat is, ik weet wel waarop dat is terug te voeren. Poetin heeft een keer uh, een diner lang uh, naast mijn vrouw gezeten. Mogen zitten, zeg ik dan erbij. Uh, uh, die had uh, aan tafel met haar, uh, met mijn echtgenote, die, uh, die docenten... is een interessant gesprek over onderwijs. Uh -huh. Volgende morgen had ik een moeilijk gesprek met Poetin. En die zei, je moet wel weten, uh, brave secretaris-generaal... dat ik liever met je vrouw praat dan met jou. <laughs> dus dat is, uh, dat is historisch. Heel mooi. Dankjewel, Lammert. Uh, ja, meneer de uh, Frank Hendricks en ik gaan met u... We praten over de situatie in Syrië natuurlijk. En we proberen de meest actuele feiten daar ook even op een, op een rij te zetten. Wij zitten hier in nieuwsport, En zoals u weet, 20 meter verderop... heeft premier Rutte zojuist zijn wekelijkse persconferentie gehouden. Frank Hendricks, jij hebt die gehoord. Ja. En we hebben even één fragment over wat Rutte zegt... als ik het goed heb, over de herkomst van die stof... waar het over gaat, die uh, skripal, die spion... waar die mee omgebracht zou zijn. Het kabinet, zo heeft Anne Belleveld ook gezegd... toen zij uit haar gesprek met haar Amerikaanse collega Mettes kwam... en ik heb het gisteren in Peking gezegd nog tegen journalisten... wij achter het waarschijnlijk dat de gifgas is gebruikt... en ook waarschijnlijk dat Syrië hierachter zit. En voor een eventuele reactie van de Verenigde Staten en anderen... ze lijken samen te werken met de Fransen en de Engelsen... hebben wij begrip, gezien de ernstige schending van het internationaal recht... Daarbij is dan wel van belang dat zo'n reactie proportioneel blijft. Ja, dit is die andere belangrijke kwestie natuurlijk waar het over gaat. Douma, gifgasaanval en wie daarachter zit. Dit was wat, uh, wat Rutte daarover zei, uh, meneer De Hoopscheffer. Wat vindt u ervan? Nou, ik begrijp dat standpunt wel. Uh, hij noemt waarschijnlijk, ik zou zeggen zeer waarschijnlijk het regime in, uh, in als Assad... Maar uh, onweerlegbaar bewijs daarvoor is er nog niet. Macron zegt dat te hebben, de Franse president. Ik hoorde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken ook stevige taal gebruiken. Zag op social media. Uh, even tussen haakjes. Uh, dus er is een zeer grote mate van waarschijnlijkheid. Uh, het agentschap voor chemische wapens, OPCW, uh, stuurt nu mensen. Hopelijk komen die erin naar Syrië. Die zullen vaststellen wat er is gebruikt... Uh, de aanwijzingen zijn Chloor en mogelijk ook Sarin. Nou, Die heeft het regime in Damascus eerder gebruikt. OPCW zal geen uitspraak doen over door wie dat is gebruikt. Mattis, de Amerikaanse minister van Defensie, heeft gezegd... wij zijn het bewijs aan het analyseren. Macron zegt, ik heb het al. Uh, dus dat premier Rutte zegt, uh, waarschijnlijkheid... en de waarschijnlijkheid dat het regime erachter zit... vind ik niet overdreven taalgebruik. Nee, en dus kennelijk is het zo dat zolang dat onderzoek gaande is er ook geen aanval is nou, van daar de zit, Verenigde Staten. Daar zit Trump weer met zijn vinger tussen de deur. Want die heeft natuurlijk in die eerdere tweet... Uh, waar het hier aan tafel al over ging, uh, geïndiceerd... Uh, het kan eigenlijk onmiddellijk gebeuren. Russen, maak je borst maar nat, uh, want de, raketten gaan, uh, de kruisraketten gaan vliegen. Gisteren was dat weer uh, totaal anders. Uh, ik denk dat er op dit moment twee dingen gebeuren. Eén men probeert aan coalitievorming te doen. Als je militair reageert, is het natuurlijk het beste... om dat zo breed mogelijk te doen, inclusief landen als Saudi-Arabië... Qatar, de Britten, de Fransen, Amerikanen uiteraard. En met politieke steun van een aantal andere bondgenoten. En het tweede wat men aan het doen is, denk ik nu... en dat is ook niet zo simpel, dat is het identificeren van de doelen. Als je dan militair gaat reageren, op welke doelen moet je dan jezelf richten... om te voorkomen, dat risico is natuurlijk groot en ernstig... dat je Russen raakt... Of Iraniërs, uh, want dan heb je meteen een veel gecompliceerder scenario... dan alleen het uitdelen van die klap. Uh, dan zouden, zouden, let op mijn woorden, zouden de Russen of anderen... zich genoodzaakt kunnen zien om terug te schieten. Ja, dan zou het dus nog verder escaleren. Ja. Dit nu toch al in potentie ja. levensgevaarlijke ja. conflict. Maar ja, goed, zolang niet uh, 100% zeker is wie er achter die aanval zit... loop je dan niet op de feiten vooruit als je dreigt met een aanval, steun zoekt voor een aanval. Ook uh, Macron, de Franse president, zoals u zegt... Die, die zegt al van nou, wat mij betreft is het duidelijk uh, hoe... Ja, dat wil ik vragen. dan graag zien. Uh, ik, ik neem aan dat de Franse president dan in staat is... en daar hoeft hij niet zijn bronnen voor prijs te geven... om die, dat bewijs dan ook te produceren. Uh, Generaal Mattis, de minister van Defensie, uh, wat ik, de, een, dat is een man die ik hoog acht uh, in de Trump-administratie, ik ken hem heel goed uit mijn NAVO-tijd, heeft gisteren gezegd, wij zijn bezig met de analyse. Nou ja, op welke termijn die analyse leidt uh, tot, uh, tot het bewijs wat men nodig heeft, dat weet ik ook niet. Uh, alleen, ik wil er wel bij aantekenen, dat als zo'n uh, aanval met, met gas plaatsvindt, aan de andere kant natuurlijk, men ook niet drie weken, vier weken gaat wachten met de reactie. Uh, nee. dat, dat is ook helder. Ja. Ja, ik denk dat Dank Hendricks. Ik denk dat het toch ook uh, meespeelt hè, dat die, uh, die twijfel uh, denk bij een groot publiek ook aanwezig is. Hè, meneer Peter van Um gisteren, hè, onze ex-topmilitair, die wees daar ook op. Uh, bij met Paul. Bij ja. Paul, ja, bij die inval in Irak hebben we natuurlijk ook gezegd... er zijn massenvernietigingswapens, die bleken toen niet te zijn. Het is nog steeds lijkt me ook een erfenis die uh, de mensen die nu dit soort beslissingen moeten nemen met zich mee uh, leuren. Er blijft die twijfel. En de Russen spelen daar ook heel erg op in. Hè? Dat die twijfel er is hier in de westerse gemeenschap... van klopt het wel, moeten we dit wel doen? De risico's zijn inderdaad toch groot. Mm -hmm. Dat is een wel. interessant punt, want als ik me goed herinner... was u op dat moment minister van Buitenlandse Zaken... toen dat speelde, dat Blair zei... we moeten Irak Zeker. binnenvallen... want ze hebben massavernietigingswapens. Dat bleek achteraf, commissie Davids, uh, niet te kloppen... en Nederland was te makkelijk meegegaan in dat, in dat frame, als het ware... Mm -hmm. Ja, nu geldt, is er dus een vergelijkbare situatie. Nu bent u de commentator en niet de minister van Buitenlandse Zaken... maar wel de man die dit dus heeft meegemaakt. Hoe kijkt u er dan nu tegenaan? Nou, ik sta nog steeds achter die beslissing van 2003 Irak. Ik ben het daar ook eh, ten fundamentele oneens met de commissie Davids. Maar het is natuurlijk correct, die wapens zijn niet gevonden... terwijl diensten aangaven dat ze er wel waren. Daar heeft Colin Powell eh, in de Veiligheidsraad heeft daar ook enorm veel last van gehad... Dat wil zeggen dat je, voordat je militair reageert... Uh, over behoorlijke bewijzen moet beschikken. Ik teken daar wel bij aan. We zijn hier niet in een strafproces... waarin er maanden overheen kunnen gaan voor bepaald wordt... wat Holley nou wel of niet gedaan heeft, als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, maar hier Die gaat... leiders zullen op een bepaald moment moeten concluderen wat is de mate van waarschijnlijkheid? Is dat een grote waarschijnlijkheid? Er zullen altijd van Russische zijde, zoals dat nu vanmiddag is gebeurd... door Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, worden gezegd... die zegt, nee, het is helemaal niet uh, het regime in Damascus. Ik heb onweerlegbaar bewijs dat het een buitenlandse inlichtingendienst is... of een buitenlandse mogendheid, die noemt hij natuurlijk niet. Koppelt het daarmee aan die mm -hmm. schipalaffaire. Met andere woorden, uh, uh, ik vind dat de Franse president... en anderen die zeggen dat er bewijs is... die zullen dat bewijs uh, moeten presenteren. Alleen, we zijn niet in een strafproces. Nee, dat zegt u nou. We zijn niet in een strafproces en dat is natuurlijk waar, maar misschien is dit een nog veel serieuzere zaak dan een strafproces, want hierbij gaat het om veel meer mensenlevens. Ja, maar dan moet je dan ja? niet nog veel zorgvuldiger zijn in je afweging? of je wel of niet zo'n vergeldingsaanval gaat afvoeren, uitvoeren. Je, je moet zorgvuldig zijn, maar het begint allemaal met het schenden... ook internationaal-rechtelijk schenden... van een van de hele belangrijke verdragen die we hebben... dat is het chemisch wapenverdrag. Er zijn chemische wapens gebruikt. Het regime heeft dat al eerder gedaan. Er is ook uit openbare bronnen, mij in ieder geval... zijn een aantal aanwijzingen bekend... die overduidelijk uh, gaan in de richting van het regime in, uh, in Damaskus. Uh, Assad heeft het eerder gedaan. Uh, uh, Trump heeft al eerder aangevallen. Ik zeg er wel bij... Een militaire reactie zal het probleem niet oplossen. Want het is in Syrië een chaos en het blijft in Syrië een chaos. En we hebben nauwelijks tot geen strategie voor wat betreft Syrië. Maar je zult op een bepaald moment inderdaad het bewijs moeten presenteren. En op basis van het bewijs wat je hebt moeten oordelen... of je het moment gekomen acht om wel of niet militair te reageren. Ja, ja. Het lijkt me ook, het is echt een duivels dilemma lijkt me. Want als je te lang wacht, wat meneer Hoop Scheffel ook zegt, misschien heeft hij het gevoel, ik kom ermee weg. En dan doet hij het nog een keer. Want het is natuurlijk nog steeds, ze worden op allerlei plekken gevochten. Dus ja, het lijkt me inderdaad Ontzettend moeilijk uh, om ja. deze Gordiaanse knoop door te halen. Ja, precies. Want het verband natuurlijk tussen de ene gebeurtenis en de andere. Dus uh, het, de aanval daarop Douma en. Uh, de vergeldingsactie die door de Amerikanen wordt uitgevoerd... dat kan natuurlijk ook niet te lang uit elkaar getrokken worden. Nee, dat is het worden. punt, maar dat zegt de Hendricks ook terecht. <kuggen> je, je, kunt niet, je ziet het nu al aan het, aan het debat wat opkomt, terecht... Ja. dat politici en een Tweede Kamer zich hiermee bemoeit. Want het gaat om hele belangrijke beslissingen. Ja. Uh, maar Trump had denk ik oorspronkelijk het idee... Uh, ik kan binnen 24 uur kan ik een tik uitdelen, maar die ziet nu ook... Uh, Onder andere door die wijze Mattis, die, die Secretary of Defense, die minister van defensie, die ziet nu ook dat dat ja. zomaar niet gaat. Daar wil ik even naartoe, want u noemde inderdaad eerder al die Mattis. Dat is een vijfsterrengeneraal, hè? Die dus tegenwoordig. Nou vier, vier, vier. Okay. De Amerikanen ah. hebben alleen in oorlog hebben ze vijf. Eisenhower ah. was vijf. Nou, maar het is bijna oorlog, maar het is wel maar... oké. Okay, goed, heel hoog, uh, belangrijke man, stevige man. U kent hem uit uw ja. tijd uh, bij de NAVO. Ja. Zo'n man. Hoe kijkt die dan aan tegen die, die tweets van Trump? Die eerste die zegt: Hou je maar, maak je een borst maar nat, Rusland, de raketten komen eraan, mooi, nieuw en heel erg slim. En die tweede: Nou, ik heb helemaal niet gezegd dat ze snel komen, het kan ook nog lang duren. Hoe kijkt zo'n Mattis daar tegenaan? Die zit A in een erg moeilijke positie, want die ziet zich nu geconfronteerd. Niet alleen met zijn tweetende president, maar ook met een nieuwe nationale veiligheidsadviseur, John Bolton. Nou, we kennen de reputatie van Bolton, dat is, dat is een havik. En een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, bijna Mike Pompeo. Nou, dat is ook een, een, een harde meneer. Metis, gisteren, uh, getuigend voor het, voor het congres, was de Metis zoals ik hem ken. Die zegt, wij zijn op dit moment aan het onderzoeken en het analyseren... wat is er voor bewijs. Daarmee trapt hij duidelijk op de rem uh, en en koopt hij tijd. Is hij een man die Trump kan overtuigen om die tweede tweet te sturen... en te zeggen, relativeer de boel een beetje? Nou, zolang hij daar zit waar hij zit, namelijk als secretary of defense... kan hij dat doen. Ik hoop dat hij daar ook blijft. Want ik acht hem hoog. Uh, het, is een, het is een zeer belezen uh, uh, generaal minister nu. Die goed kan nadenken uh, en die een, een goede invloed heeft... tot op heden op zijn president. Ja. En hoe is de, die verstandhouding tussen die twee? Dat weet ik niet, want daar ben ik niet bij. Uh, maar uh, tot nu toe heeft de president uh, op een aantal cruciale punten... naar is geluisterd. De president wilde snel van het Iran-akkoord af, het nucleaire akkoord. Metis zei, uh, dat moet je niet doen. Noord-Korea, heeft een matigende invloed gehad. Of dat blijvend zal zijn met de nieuwe mensen Bolton en Pompeo, weet ik niet. Maar Metis heeft al uh, op een aantal hele belangrijke, cruciale onderwerpen... heeft hij op de rem gezet. Getrapt, tot mijn vreugde. Maar het kan natuurlijk ook dat, dat Trump onder druk staat... van zijn eigen achterban. He, niet zo lang geleden zei we gaan helemaal weg uit Syrië... en andere mensen moeten het maar oplossen. Ja. Maar ja, nou, aan de andere kant zijn er, zijn er ook, le lees ik in de, in de krant... zijn er uh, in de achterban van Trump weer mensen die zegt van... hou nou op met dat, met dat uh, militaire gedoe... Uh, want je zou toch niet meer interveneren? Ja. Precies wat u zegt, je, je, wou, je wou toch weg? Dus hou daar nou eens mee op, het is America first... en dat betekent dat we ons niet over... Ja, geen domme oorlogen meer. Oproeg. Nee. Ja, goed, daar zit Trump tussenin. Nou, misschien is dat ook wel een verklaring voor uh, de verschillende toon en inhoud van, van, van al die tweets die hij stuurt. Overigens, hoeveel. Dat, uh, hij doet het elke keer. Hè? Trump, zo'n zo hele extreme tweet sturen. Of... Fire and Fury. Hè? Dat ging toen over Precies. Korea. En, uh, nu deze. Over Noord-Korea. En, en, en volgende maand zit hij aan tafel met Kim Jong-un. Ja. Dus het is ook. Ja, in, nu doet hij het weer. Maar is het niet gewoon ook de, de standaard strategie van Trump om eerst heel erg uit de heup te schieten. En dan daarna te zeggen, nou jongens, het valt wel mee. Het, valt ja, mee. Maar het, het grote risico daarvan is... Uh, ik, ik, ik zei het net... dat taalgebruik ertoe doet. Ook naar Noord-Korea toe. Dat Fire and Fury, wat de heer Hendricks terecht, terecht noemt. Is, het is maar licht mogelijk... dat zo'n leider in Noord-Korea dat verkeerd interpreteert. En, en daar acties op gaat baseren. Ik maak me ook, moet ik eerlijk zeggen... ik vind het prachtig dat Kim Jong-un en Trump gaan praten. Maar ik hoop uh, dat het, ik zou bijna zeggen, in zijn hemelsnaam... goed wordt voorbereid. Uh, want daar kunnen ook hele grote ongelukken gebeuren op zo'n top die niet is voorbereid en waar, en waar Trump uh, uh, misschien zelfs wel zonder medewerkers met Kim Jong-un gaat praten. Ja. Nou, uh, dat is niet zonder risico. Beter dat ze praten dan dat ze schieten. Uh, maar je moet zo'n top wel heel goed voorbereiden wil je daar iets uitkrijgen. En ook hier in Nederland hebben we het erover hè? In, in, in de Tweede Kamer. Uh, eerder deze week sprak de buitenlandcommissie van de Tweede Kamer uh, over deze situatie in Syrië. Dat was een, uh, een debatje tussen Thierry Baudet van Forum voor Democratie en de heer Kouzou. Uh, laten we daar heel even naar luisteren. Wat is het scenario dat Syrië wacht zonder Assad? Dat is een scenario van een totale ineenstorting. Voorzitter, de heer Baudet heeft aan iedereen gevraagd... in deze commissie wie moet winnen. Als wij de vraag stellen aan de heer Baudet... wie moet winnen? Assad moet winnen. Ja, meneer De Hoopschrijver, hoe luistert u hiernaar? Nou, deze twee grote buitenlandsexperts experts die zijn het kennelijk weer niet met elkaar eens. Uh, dat zal mijn eerste reactie zijn. Uh, het is waar dat, dat is ook een van de redenen dat Rusland zo actief is in Syrië... dat het alternatief voor Assad waarschijnlijk zou zijn... een Sunni-gedomineerd uh, regime uh, van redelijk extreme snit... En dat wil Poetin niet. Uh, Poetin houdt niet van, van regime change. En wij hebben, ik zei net, we hebben geen strategie... ten opzichte van Syrië. Het Westen heeft alle, van het begin wel al alleen maar geroepen... Assad moet weg. Nou, Assad moet weg, dat is geen beleid. Nee, maar dat is wat Thierry Baudet ook zegt. Ja, daar heeft, daar heeft, daar heeft Thierry Baudet gelijk in. Uh, uh, dat, maar, maar ik zeg tegen hem, Syrië is natuurlijk al chaos. Dus om nou te dreigen met chaos... Ik vind dat en vond, en ik vind dat met onze grootste Syrië-kenner... Eh, oud-ambassadeur Koos van Dam... dat we met Assad veel eerder al hadden moeten praten... en niet alleen spreekwoordelijk op het Malieveld gaan staan met het rood bord... Assad moet weg. Nee. Nou, we hebben het resultaat gezien. Hij zit sterker in het zadel dan ooit. Steun van Iran, steun van, van Rusland. Maar, uh, maar is dat niet toch een beetje tegenstrijdig? Want u zegt, we hebben eigenlijk geen alternatief voor Assad. En tegelijkertijd zegt u, we moeten nu militaire actie ondernemen tegen Assad... Ja, en, maar dan, dan kom ik weer terug bij de kern van dat verhaal... en dat is dat een, een, een, ik zeg ik met Rutte... een zeer belangrijke internationale norm is overschreden... namelijk dat chemisch wapenverdrag. Maar ik ben het met u, ik ben het met u eens als u, als u, als u zegt... Het, het is in die zin een duivels dilemma... dat het ontbreken van een strategie... nu in, in de westelijke wereld, ook in de Verenigde Staten... Trump wilde, u zegt het zelf, Trump wilde weg... But... Uh, en, en, en nu uh, zitten we strategieloos te debatteren... over de schending van een hele belangrijke norm... en een mogelijke militaire reactie erop. Zonder ja. dat we weten waar we naartoe willen. Ik begrijp heel goed wat u zegt. Dat, dat, dat zo'n gifgasaanval natuurlijk... Uh, dat het een logische redenering is dat dat uh, om een vergelding vraagt. Maar als het tegelijkertijd zo is, zoals u zegt... dat er geen strategie is voor wat er moet gebeuren met Syrië... als, als dat daar niet meer is dan is het toch allemaal wel buitengewoon kortzichtig, of niet? Nou, wat in ieder geval wel moet gebeuren... is dat Assad wordt afgehouden van het inzetten van chemische wapens. Dat, dat is de inzet van dit hele debat. En, en dat staat los van het feit, het kritische feit, zoals ik dat hier noem... Dat, dat er geen serie strategie is binnen de Europese Unie... binnen het Westen, binnen de Verenigde Staten. En dat is ernstig. Je kan ook zeggen, er is enorme verdeeldheid... En er is een machtsspel gaande, wat nee, misschien niet eens juist... om Syrië gaat... maar wat veel meer nee, internationale in, geopolitiek dat maakt het juist zo gevaarlijk, omdat het, omdat het, zoals de Engelsen zo mooi zeggen... een proxyconflict is. Het zijn al die strijdgroepen en groepjes... worden gesteund door Iran, door Rusland, door de Verenigde Staten. Vergeet de Turken niet, ik hoorde net meneer Kuzu. Nou, die spreekt over het algemeen namens meneer Erdogan. Dus Turkije Turk heeft ook een belang in die zin. Ja. Wordt het eigenlijk een grote aanval van de Verenigde Staten, denkt u? Ik weet, ik, weet, ik weet dat niet, Hagens. Ik durf, durf dat niet te zeggen. Als het, als het in coalitieverband plaatsvindt en er andere landen meedoet, dan zal men daar zeer zorgvuldig over nadenken. Maar dan zou mijn aanbeveling zijn: maak het niet te breed en maak het niet te groot. Waarom? Omdat dat de risico's vergroot dat er weer mensen getroffen worden, dat er, dat er wat, Russen getroffen worden, Iran. Wat Iraniërs, gebeurt er als de Russen worden getroffen? Wat, de, wat, wat zou dat kunnen betekenen dan? Wat denkt u dat Poetin... Uh, tot wat is Poetin in staat dan? Nou, dat, dat zou kunnen betekenen, u zegt terecht zou, dat, dat de Russen... Het kan zijn dat de Russen niks doen. Dat ze denken, laten we, we maar niet escaleren. Maar het zou ook kunnen betekenen dat de Russen ofwel... wat de Russische ambassadeur in Libanon enige dagen geleden zei... ofwel op kruisraketten gaan schieten. Nou, dan zullen ze misschien een paar raken, maar een aantal anderen weer niet. Uh, en ernstiger dat ze een platform, bijvoorbeeld een schip... van waaruit die kruisraketten worden afges uh, afgeschoten... Als, als legitiem doel zullen gaan beschouwen. En dan heb je eh, om het ondiplomatieke zeggen, het verdonder in de glazen. Dus je moet in die, in die militaire actie ook wel goed nadenken over wat je doet en waar je doet. Oké, okay. het is een zorgwekkende kwestie. En heel erg dank voor uw toelichting erop. Jaap de hoop scheffer hier aan tafel. En um, ook Frank, bedankt. Frank Hendricks, politiek commentator van de Volksrand. En vandaag hier aangeschoven bij Radio 1 vandaag in Nieuwsport. <klaars> Trending vandaag. En daarvoor is Lambert de Bruin gelukkig nog steeds aan tafel. Ja, er waren die senatoren die uh, deze week uh, Mark Zuckerberg ondervroegen van Facebook en daar niet echt blijk gaven van heel veel kennis van deze wereld. Hè? Om het zacht uit te drukken, nee, de meeste senatoren zitten niet op Facebook of ze weten er in ieder geval weinig vanaf, van de technologie daarachter. En uh, late-night-host Jimmy Kimmel die liet een aantal opvallende vragen horen die aan de Facebook-baas werden gesteld. Als someone... iemand pokes me is that a sex thing that i, I agree uh, i think is is clearly bad activity that we want to get down and we're generally proud of of how well we we do at that mr zuckerberg i just want a straight yes or no can anyone see those pictures i sent to my intern no senator actually the first line of our terms of service say that you control and own the information and content that you put on facebook <laughs> thank god ja, voor de duidelijkheid, dit was niet echt natuurlijk... maar het had gekund, want zulke soort vragen werden wel uh, gesteld. Okay. En dan uh, voor politiek verslaggevers in de VS... is de manier van werken echt enorm veranderd... sinds Donald Trump daar president is. De politieke redactie van de New York Times... is een jaar lang gevolgd door een documentairemaker. En dat geeft echt een uniek inkijkje... in de keuken van de Amerikaanse journalistiek en politiek. Nou ja, politiek, een journalistieke redactie... misschien saai, zou je kunnen zeggen, nou, voor een documentaire. Oud. Maar nee, de trailer die online is gezet door HBO die die documentaire uit gaat zenden. Ja, die trailer klinkt echt als die van een spannende actiefilm. De nieuws doesn't tell the truth. They have no sources and I want you all to know that we de fake news. They are the enemy of the people. We just got picked out of the White House briefing. You really echt een want story. I think you either have of or you don't. Wout het be fair te karakteriseren dat story als wrong? Yes, we went back to our sources. We're confident in the story. Pick on one of us, it means you have to deal with all one of us. We And dit is een documentaire, hè? Geen dramaserie. Nee, dat weet inderdaad, je zeker. Het is gewoon echt een documentaire wat er echt gebeurt op die politieke redactie van de New York Times. In Nederland zal die documentaire The Fourth Estate heet, die uitgezonden worden door de VPRO, op dinsdag 29 mei. The Fourth Estate. Ja. Weer de hoofdskrijger gaat u kijken. Zonder twijfel. Zonder twijfel. Ja, en Frank Hendricks ook. Zeker. Ja, dat is wel een andere koek weten. dan uh, hier op het Winnenhof, uh, Frank. Zeg, en we mogen geen glas wijn meer, hè? Lammert? Nee, slecht nieuws zo vlak voor de vrijdagmiddagborrel. want die ene borrel kan je 30 minuten van je leven kosten. Een uh, groot onderzoek naar de schadelijke gevolgen van alcohol. Vandaag gepubliceerd in de Lancet wordt online veel gedeeld en besproken, want die resultaten zijn nogal schrikbarend. Uh, de schadelijke effecten van alcohol op je lichaam zijn volgens dit nieuwe onderzoek vergelijkbaar met die van roken. Het onderzoek die stellen een grens van vijf glazen alcohol per week. En elk glas alcohol dat daarbovenop komt. zorgt dus voor een verkorting van je levensverwachting. van een half uur voor een 40-jarige. Volgens mij zouden we hier alle vier aan tafel nu dood moeten vallen. als dit onderzoek klopt. Uh, ik u, weet niet spreekt hoeveel u, jullie spreekt drinken. Voor zichzelf, ja, hier <laughs> ja, schrik ik ook een beetje van, Pieter Jan. Nou, een half uur per glas. Ja, nou, ja, boven de vijf glazen per week. Maar goed, ja, het is wel. RTL Nieuws heeft inderdaad een kaartje online gezet. waarop te zien is in welke de meest problematische drinkers wonen. En ik moet en? zeggen, toen schrok ik ook wel een beetje... want in mijn gemeente, ik woon in Soest... is te zien dat uh, 10 van de Soestenaren probleemdrinkers zijn. En dat betekent dus meer dan 21 glazen alcohol per week. Ja. En ja dat, dat merk je dat ook als je bij jou op straat ja, hoort? <laughs> ik kan nog wel veilig op de straat gelukkig dus dat valt mee ja dan nou, tot slot nog een heel klein bericht het kan nog even snel ze zijn al jaren van de buis maar de populariteit van Basie en Adriaan is nog steeds ongekend hoog een aantal weken geleden ontstond er nog een vas... omdat er sprake van was dat hun series op Netflix zouden worden uitgezonden nou bleek een 1 april grap te zijn maar nu zijn ze toch serieus in de onderhandeling waarom dat het allemaal te lang duurt zijn twee drie FM djs begonnen om een marathonavond te houden een een hele nacht lang zelfs in een bioscoop... waar een complete serie van Basie en Adriaan te zien zal zijn. Op 10 mei in uh, Hilversum. En Adriaan die komt speciaal met de caravan een originele auto volgereden. Oké, okay, en daar ook, ook daar gaan we allemaal heen, hier aan tafel. Toch? Ja hoor. <laughs> Heel hartelijk dank, Jaap de Hoop, Scheffer Frank Hendricks, Lammerte Bruin. Dit was uh, Radio 1 vandaag vanuit Nieuwsport. Nieuws en komend Lara Rensen. Zometeen. Thuis bij Avrotros...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 Verder de zevende kandidaat voor de titel Beste Leraar Nederlands. Inwoner van de Digitaalstaat is Merel Schut. En Blokken, de science fiction klassieker van Bordewijk, is bewerkt tot beeldroman. René Appel bespreekt de TNA van Carlo Boshart. De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. In de meest onbekende duinen van ons land, de Maasduinen in Limburg... filmen we vinpootsalamanders, landgeiten, zandbijen... en sporen in het landschap van buitenaards leven. Of toch niet? De Vroege Vogels TV, vrijdagavond om vijf over half acht... bij en Vara op NPO 2. Je bent politieagent.